Ja, gaat allemaal weer sky high daar met de, de marihuana. Eh, goed, ja, nou ja, dan gaan we lekker naar de nieuwsberichten toe. En uh, we gaan eerst uh, naar het gezellig uh, oh, ja, olie, olie. Oh, oh, Oh, ja, oh, oh, oh ja, ja. We sluiten even af met de olie. Ja, sorry. Olie is een beetje omhoog naar 53, 74 per watt dollars. Hmm. Maar goed, we gaan even naar de berichten...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 Nee, de schade vanwege die Project X, dat was anderhalf ton. En het onderzoek, dat was uh, zes ton. Ik lees hier dat de uiteindelijke schade, de, de claim, het heeft zich afgespeeld op 21 september 2012. Ja, dat was een dag na mijn schade. Oké, okay, en de schade was ongeveer 250.000 euro. Het wordt al meer. Ja, dus het is <laughs> opgeschaald. Maar dat, dat is nogal heel wat hoor, voor een paar ingegoorde ruitjes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 dus ook niet van die hamburgers uh, die hadden gebeld. Uiteindelijk uh, heeft zeg maar uh, die Peter Reewinkel, die burgemeester, uh, dit op zijn cv gezet als iets wat klaarblijkelijk wel was geslaagd. <laughs> <laughs> en is hij daarmee uh, Europees uh, gegaan. Oh, uh, ja, Dus die is toen nog wel of zonder wachtgeld, uh, dat was toen ook een beetje vaag, naar Spanje vertrokken. Hij uh, ja, had zijn uh, functie als burgemeester zijn keten afgeworpen. Maar uit, aan het einde van het liedje uh, was hij zeg maar niet eens aan de bak geweest. Een beetje hetzelfde verhaal als die D66-dame die ging flyeren voor Hil Hillary. Het is er nooit van gekomen. Maar wel weer ook zo naar de media gespeeld: van uh, nee hoor, ik uh, ben aan het werk en zo.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 Nou, in ieder geval, wie de lessen wel hebben geleerd, zijn de, de Mexicanen. Ja, want die hadden dus een soortgelijk uh, <laughs> iets. Dat was <laughs> uh, dus een meisje, die werd in dit geval 15. Dat heet een... Quanzanera. Qu ja. Quanzanera, ja, ja. In ieder geval, uh, ja, die, die had dus een sweet 16, maar dan een jaartje eerder. En <laughs> de meisje werd 15 en de vader die had dus een mooi videootje gemaakt... Uh, waarop hij uh, met een kabelhoed op, op uh, iedereen opriep...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 Toch nog best wel heel veel, denk ik. Je ziet het meisje ook ontzettend triest kijken op die foto's. Heel erg pruillipje. Ontzettende bergcamera's eromheen. Ja, dat verhaal ken ik toch wel een beetje veel. Maar uh, goed, in ieder geval, de Mexicanen hebben juist uh, niet de ME uh, ingehuurd. Uh, die hebben er gewoon een leuk feestje van gemaakt. Ja, dat kan wel. Ja, ja. ja.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 Ja, het kan wel, maar ik ja, dit soort dingen, ik heb ik, bij, bij haar ook dat ze, ik durf niet helemaal te zeggen dat het nou helemaal komt door de overheid dat het een zootje is, ik bedoel dit soort dingen, ik vraag me af hoe je daar in een vrije maatschappij mee om zou kunnen gaan, het, het is gewoon een beetje, ja het is een beetje ziek ook voor mensen natuurlijk, als ze met een miljoen mensen naar zo'n feestje gaan komen, dat, ja het is overduidelijk niet iets wat hij wat aan kan, dat weet je van tevoren ook.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 dat je, zo, ...dat je dat ook niet moet uitnodigen. Maar dan hoeft het voor de rest geen probleem te zijn, denk ik. Nee, want als, er zijn een aantal risico's. Nou ja, de eerste hè, is bijvoorbeeld gewoon de vraag van zijn er spanningen? Dat weet ja. je niet altijd. Hè. Dus in wezen heb je maar twee kleine groepjes nodig... ...die volledig hè, het kruid doen ontvlammen. In haar was het dan hè, de ME en een stelletje relschoppers. Hè. En, en dan krijg je een soort vlam, een ontvlamming. Maar... Als je met een miljoen bij Ik denk dat je een stelletje rantereelschoppers was, maar ik eh, begreep het verkeerd. <tie> nee, maar het is wel ja. zo. Stel als de ME ergens komt, dan komen ook altijd van heine en ver een bepaald slagvolk. Wat alleen maar komt ja. om te matten. Ja, maar ze zijn ja. ook, ook dressed to, de dress ja, to ja. fight, zijn ze Ja, ja, ja. ja, ja. Maar de, wat ik zou doen, is nou, een veldje ter beschikking stellen. Nou, aan de ene kant de ME, aan de andere kant die uh, professionele hooligans. Langs de zijlijn gewoon tribunes en dan kunnen mensen met dranken gewoon gezellig toe kijken hoe ze elkaar uh, de hersenen slaan. Ja, <laughs> zo zou ik het doen. En dan entry geld je, vragen. Uh, he? Heel goed timen met je tribunes, weet je wel? Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, Open je tribunes. Maar goed, en en het, uh, andere zijn. Risico, het andere risico, hè, als je met een miljoen bij elkaar bent, is natuurlijk gewoon de volksgezondheid.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 Of het, het politieprofessioneel is. Of de festivalorganisator. Dat, dat zegt geen fuck. Hè? Dus, dan zit ik dus met name te denken aan Woodstock. Ja, eerste... was ook hartstikke gezellig. Ja, het was wel hartstikke gezellig. Maar de eerste dat was echt een, bijna een milieuramp. Dus, ja, ja, ja, ja. Er moest echt de uh, nationale garde een beetje ingezet uh, worden. Vanwege dus, ja, toevallige wegen uh, die kwamen vast te zitten en dat soort dingen. Uh, uh, he, dan, dan krijg je dus een uh, hele rare uh, situaties. Nou, dat is wel het eerste Project x feest, hè? Ja, jawel. Uh, ja, voor dat voor is, social media nog. Uh, voor de social media. En die andere, dat was eind jaren 90, uh, 99 volgens mij. Ook Woodstock. Uh, die ook uh, uit de hand liep. Maar dat was dan onder de basisbehoeften. Uh, gewoon uh, een flesje water kostte 5 dollar of zo. Oh, ja. Tegenwoordig is dat al oh, maar. Uh,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 ja. Sindsdien, uh, sindsdien uh, is het ook uh, echt on, bijna onmogelijk om een gratis feestje uh, te geven. Okay. Daar hebben ze het er maar gewoon op gegooid dat het een uh, gebrek aan uh, beveiliging was. Oké. Okay. Ja. Hm. Terwijl, ja, ze hadden daar gewoon niet onder koffer om moeten lopen, denk ik. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja want dan, dan, dan roep je weer die spanningen op. Ja.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 Plasterk, die had hem daarvan beschuldigd. Dat hij al had een half jaar niks gedaan... omdat hij toch alleen maar die buitenland-portefeuille wilde hebben. Mm -hmm. En dan denk ik altijd van... Hè, als, als Timmermans uh, een half jaar niks doet... dat is niet een beschuldiging, dat is... Uh, Zo'n is een compliment natuurlijk. Daar ja, zijn we uh... allemaal heel blij mee als, als, als dat echt zo geweest is. Ja, maar als het taak niet... dereguleer is, nou, dan mag dit misschien best wel wat doen hoor. Als dereguleren ja, dat betekent... van hem verwacht. Dereguleren he? betekent niet reguleren. Uh, dus, nou, hij heeft een half jaar niks gedaan, heeft je niks gereguleerd. Uh, uh, uh. Ja, Henk, heb jij daar rondebuik gevoel bij? Ja, uh, zo'n uh, omhoog gevallen ego die, uh, die echt, zoals adem, dat, zo zo werd het ook genoemd. Op geen stijl geloof ik. Dat uh, Francis Timmermans hield net zo lang zijn adem in... totdat hij zijn zin kreeg. Dat is gewoon sneu. Ja, maar dat zei volgens Plasterk... ...heeft Timmermans het toen snoeihard gespeeld... ...om weer buitenlandse zaken te krijgen. En, dat, uh, en dan zegt hij... Van, uh, ...hij heeft een jaar, half jaar niks gedaan... ...en hij zei... En hij heeft zijn adem ingehouden tot hij het woordvoederschap had. En dat is uh, oh, ja. snoeihard, alsof mensen zich zorgen maken... Als hij, uh, of Timmermans zijn adem inhoudt tot hij stikt of zo. Ja, ik zou zeggen, ja. nee, doe het... nee, doe het niet. Ik zou zeggen, doorgaan, doorgaan. <laughs> ja, kan, ja, Die kan ja, Lieve het is, Ik kan het nog even. <laughs> ja. Terwijl, ja, zo'n iemand is dus echt de doodsnagel aan je partij, weet je wel. Want het is zo'n ego...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 Uh, in de jaren 80 was dat. Uh, tweede secretaris uh, ambassade te Moskou. ambtenaar direct raad-generaal voor ontwikkelingssamenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, ja, het zijn titels. Gaap. Ja. Uh, daarnaast is je uh, medewerker in de Europese Commissie geworden bij Van der Broek. Uh, nou, oh, jezus, ik ga dat niet allemaal voorlezen. Zoek het zelf maar even op bij uh, parlement en politiek. <lacht> oh, dat gaat nog even door. Ja, ik loop echt te scrollen. Als je geïnteresseerd bent, <lacht> <lacht> maar hij heeft ook nog een hele berg onderscheidingen. En daar is ook een A4'tje voor, hoor. Ja, dat, dat, kon dat een slecht tekening. Ja, die hebben behoorlijk wat veren in de kont gekregen. Dus dan de, de voel je ook wel wat. Het is net als cocaïne snuiven, zeg maar. Uh, ja. Ja. Lekker, ja. Ja, wat je voor sommigen onderscheidingen en ook moet doen. Ook waarschijnlijk viesprijs. ook wel veel... moet je acht oorlogen vervoeren tegelijkertijd. <laughs> ja, in dit geval denk ik, je de, her een beetje pijpen, zeg maar. Ja, ja heel, pijpen heel, en veel, heel veel Europese verbindingen leggen, hè. dus uh, hij is natuurlijk uh, nu ook emotioneel de propagandeur van uh, het Europa, Oekraïne. Oekraïne, ja, neem ook wel van het grote Europa, Oké, uh, ja. je wilde er ook bij, hè? Want eigenlijk Erdogan. Dat was ook helemaal verkeerd uitgelegd dat het beste aardige vent. Ja, maar Hitler was ook wel aardig, hè? Als ik even ja. de godwin ja. er helemaal gooien. Yeah. Ja, je ziet van die daar ja, staat hij uh, damhertjes te aaien en uh, <laughs> ja. kinderen op zijn schoot. Nou, en, uh, <laughs> zo hond op nou, schoot. Ja. Nou, ja, nou dat van dat. Uh, <laughs>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 Of aan het einde dan, als die dan de divisies ja. zitten te verschuiven die er niet meer zijn. Hè? Ja. ja, dat ook. Een kleine correctie, maar David Irving leeft nog hoor. Ja, maar die Bode niet meer. Oh, de Bode, oké. Ja, dat was Klaus uh, Huppelepup, Huppelepup, Speyerbeek. Ik weet het niet. <lacht> <lacht> okay. en in ieder geval een dubbele naam: Een uh, oh, Bode van Hitler en... of zo.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 Zoals een Frans Timmerman, die gewoon in dit leven willen scoren en daarvoor hun positie te gelden maken. Ja, en, en ook dit soort spelletjes dus klaarblijkelijk spelen. Maar gewoon het niet meer voor het volk doen of wat dan ook. Daarvoor ja. deden ze het wel voor het volk, maar ze uh, zijn er nou, even vergeven bent mee opgehouden. Ik ja. denk dat Frans ja, Timmermans uh, het nooit voor het volk <laughs> was. Uh, dat is een echt een carrière politicus. Nou,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 er ontstaan gewoon enorme berg spanningen als er ja, bijvoorbeeld gedwongen geld van, uh, naar opvang gaat of zo. Dat, ja. dat is denk ik meer, de, de, meer een probleem. Ja, nee, daar zijn mensen ook heel uh, boos over. Terwijl ik denk, van, ja, het geld is je toch al afgepakt. Ja, hè, het geld is nog niet van jou. Dus <laughs> ja, als je dat een, eenmaal accepteert, dan uh, word je een stuk minder boos in het leven, zeg maar. Van... Uh, Geld wat de overheid aan, aan, aan ontwikkelingszaken uitgeeft, dat soort dat wordt niet uit je pot om en nee geroofd. Uh, er zit een schakel tussen. Het zit ten eerste in die belasting. Dus dan moet je gewoon zorgen van, uh, moet je vooral gaan voor minder belastingafdracht. En dat de overheid dan maar gaat bepalen van, nou, misschien moeten wij maar minder uh, uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking of zo. Maar.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 Ja, ja. ja, je kunt als individu en ook niet als kleine groepering of wat dan ook... En dan kun je wel honderd Facebook-acties uh, organiseren en honderd uh, petities. En krijg, je krijgt het al niet meer terug. Het is al vergeven mm. in ons alle naam. Het is ja, niet alleen niet meer in je bezit, het is zelfs al uitgegeven. Ja, allang, ja. Dus ja, uh, yeah, forget about it. Dus, ja, en, en dat is ook het uh, treintje waar... Uh,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 Ja, het Over idee is welke nu, grens, dit, grens hebben we het? Ik denk ja, gewoon als je, als je op het vliegtuig ja. uh, stapt. Ja, het is inderdaad uh, bij, uh, bij binnenkomst van de EU. Of uit de, uit, ja. uit de EU wegreizen, ja. Ja, dus het is niet, uh, dus, uh, niet intern. Het is altijd wel even... Uh, nou ja, maar het is, is toch wel handig zei. als je op het vliegtuig stapt naar de Oekraïne, zeg maar. Om je medebroeders daar te helpen. Dat, uh, dat het buiten de EU is. Dat je dan, als je veel geld bij hebt, dat dat... Uh...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 Uh, in, in beslag genomen worden of eigenlijk gestolen, is meer dan wat er via burglary is, uh, inbraak wordt uh, uitgemaakt. Dus nou is de politie echt een grotere dief geworden dan een inbreker. Ja, ja in dus, hoeveelheden gewoon. Ja, dat is volledig buiten balans. Hè? Als je dan ook een verhaal, wat ik dan uit de uh, Verenigde Staten dan, uh, had uh, meegekregen, via zo'n filmpje of zo, hè, dat zo'n gast in een andere staat een auto wil kopen, dan ja. rijdt hij zo met 5000 dollar of zo. Ja, en natuurlijk wordt hij dan verdacht van, uh, yeah, van illegale Leuk, van orde, ja. ja, Terwijl als je die man gewoon ziet, dan denk je, zeg, wow, ja, het is gewoon een lamlul. weet je wel. Die zal geen vlieg uh, klaar, kwaad doen. Ja. Ik heb vroeger ja. wel eens op de veemarkt gewerkt. En, ik bedoel, als je die boeren daar ziet lopen, jongen, die, die lopen echt met de briefjes van duizend gewoon op zak.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 de beste man heet Pieter Kobelens, de oud-directeur van, van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst, de MIVD. Ja, die bestaat ook nog. Het verbaast ja. het ons dat hij, geen, dat hij een broertje dood heeft aan privacy. Ja. Uh, uh, uh, moet overal met ja. onze neus in uh, kunnen zitten natuurlijk. Hè? Een beetje veilig ben je dan. Hè? Uh, maar is het uh, zo'n zo bericht van, oh ja, verkiezingen komen eraan, en moet meer uh, budget voor uh, defensie komen? Dat is zo'n beetje de strekking van dit verhaal? Ja, nou, lijkt het wel. Uh, ja. Het is ook een hele het, tijd van die, van die ballonnetjes oplaten, net zoals die hypotheekrente aftrekken. Uh, als je dat dan ja. één, keer, één keer doet, dan staat het hele land op zijn kop, zeg maar. Maar je, uh, je hebt één keer een gepensioneerd iemand die roept wat. en uh, Heel vaak gepensioneerde mensen die als eerste zeg maar zo'n ballonnetje oplaten. Want als het dan misgaat, dan kan je altijd zeggen, ja zoals was gepensioneerd, die, uh, dat heeft helemaal niks, niks te zeggen. en Dat is niet het officiële standpunt van het ministerie. En uh, nee,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 Uh, er wordt een schandaaltje geschopt rond het, de manier waarop het faal te gefaald is. En wat zijn die ambtenaren tot dom en onhandig en klunzen en zo. En ongevaarlijke klunzen lijkt het dan. Nou, en dan later is het, een jaartje later is het gewoon keihard doorgevoerd. Uh, en zit, er alle, zit alles helemaal dicht en uh, vastgekid. Zeg maar. ja. Dat is een beetje de, het draaiboek waar ze volgens werken.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 wat zij met cosmetica hebben of zo. zo van Omdat er, er is, dan moet je het ook op je smeren, weet je wel. En, en dat, dat geldt hier ook voor. Van, omdat er een atoombom is, moet je ermee gooien. Omdat, er, <lacht> omdat je informatie kunt verzamelen, ja, dan moet je dat ook gewoon doen.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 Terwijl, ja, het, het, het kan alleen maar fout gaan. Ja, maar Sommige je leken... vind het ook apart zo zit in Amerika. nou Want Obama heeft natuurlijk een heleboel via executive order gedaan. Net zoals Yeltsin uh, destijds alles via decreet regelde. En alle een alle stukken geheim laten verklaren. Zodat er niks meer gelekt kan worden. Omdat iedereen dan gelijk een landverrader is. Uh, en hij wilde natuurlijk wapenbezit afschaffen. En uh, die mensen in Texas die, uh, waren maar domme heelbillies van de NRA die hun wapens wilden houden en uh, stiekem aan afscheiding dachten...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 Want er is een uh, rondreizende Tunesiër opgedoken in Nederland. En die uh, had wat op zijn kerfstok. Ja. Wat is er gebeurd? Ja. Je, je, je had er onderbuikgevoel bij uh, Henk. Ja, nou, nou ja, hij heeft dus verder niet in bitcoins uh, gehandeld en zo. Zoiets <lacht> <lacht> ontzettend uh, misdaad. Ja, <lacht> ja, het, het, ja, het verhaal gaat uh, dat hij uh, mensen uh, op een kerstmarkt uh, heeft uh, overreden in uh, Berlijn... Of, uh, ja, maar we kunnen het niet meer controleren, want hij is gelijk doodschoten. Hè? Ja, het is gelijk doodschoten. Het is gelukkig had ja. hij wel zijn paspoort achtergelaten in de bus. Ja, daar komen we zo ja. ook nog op terug. Ja, ja. ja, dus, uh, uh, ja dus die man die uh, kaapt een, uh, een, uh, een vrachtwagen zonder merktekens en rijdt op een markt in. En, uh, en uh, hij laat zijn paspoort achter en slaat dan op de vlucht. En... Uh, en Ineens is er dan ook een klopjacht. Want uh, de, de politie had hier ook nog wel minstens een dag voor nodig... om dit uit te vogelen. Van dat de dode Paul uh, niet uh, de, de aanslagpleger zelf was. Je zat ook niet achter de stuur eh, of zo. <laughs> ja, ik weet niet hoe ze erachter zijn gekomen. Hij was, maar maar dat dat een was een beetje geschoten of zo. Hij was bestoken, ja. Met messen. Ja, ja, zoiets van...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 Zo van, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. <laughs> hij mocht waarschijnlijk wel bij Wilders persoonlijk zo'n verhaal komen. halen. Ik denk het wel. Dus ja, er zit ook een, inderdaad weer wederom zo'n politieke kant eraan. Men gaat ook een beetje, ja, een beetje weer de vruchtjes ervan proberen te plukken en nee, dat soort dingen. En ik zit inderdaad wel met een onderbuikgevoel van, hè, dit gaat werkelijk nergens over. Ja, de meerderheid ziet alleen maar gewoon het kleine gedeelte wat hij wil zien.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 Laurie kills so many people in German cashmark. Hij zei van, ja. hey wacht eens even. Is de vrachtwagen nou de doder? Uh, Jawel. Uh, men durft weer niet te zeggen dat het een moslim was. Uh, nou, misschien was het is het ook gewoon verstandig om het niet te zeggen. En niet omdat... Ja, dat uh, ik niet. En dan niet omdat het... Nee, omdat iedereen nu echt als een vagina erop zit... Een natte vagina erop zit te reageren. Dat...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 Je zegt ook niet van een atheist heeft 100 miljoen mensen vermoord als je het over Stalin hebt. Ja, sommige mensen doen het wel hè. Ja? Ik heb een paar christenen in mijn clubje zitten. Als je dan wat over Stalin zegt. Ja, atheist murderer. Oh ja, ja, ja. <laughs> nou, nee, dat is uit collectivisme natuurlijk. Dat is heel makkelijk omdat...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 in een moslimgemeenschap uh, net zo een schok heeft als, als, als, als bij ons. Want ja, weet je wel, van, het, het is, maakt het voor hun er ook niet zeker op of zo. Hè, hun toekomst en hun bestaan hier met dat gezeik. En um, daarom denk ik dat het ook altijd goed is... om bij, bij dit soort situaties... Uh, en, en dat je gewoon geduldig afwacht van... Um,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 afproberen later te vloeien. Het heeft totaal geen betrekking op je dat er eh, op een kerstmarktje eh, een, een aanslag gebeurt. En, en al, al het andere is eigenlijk al bijzaak. Was het een moslim, geen moslim? Was het een DAF-truck of een Russische truck? Eh, van wie was het paspoort? En dat soort dingen. Dat is allemaal eh, stof.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 als je bijvoorbeeld uh, ja, griepvirus hebt, dat komt ook elke jaar weer terug, maar het is elk jaar ietsje anders en waarschijnlijk is dat nodig omdat als het precies hetzelfde terugkomt dan is het immuunsysteem zegt van ja uh, dit kennen we, je trappen we niet in, up, boom gelijk, uh, wordt gelijk afgemaakt Je immuunsysteem is dus helemaal ziek getraind op die ene variant en dan komt die, de volgende jaar gewoon weer net een iets andere variant en die glipt weer door de mazen van het immuunsysteem heen, omdat het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 en ja, die hebben natuurlijk ook zien. Zoiets... Nee, dat, dat is helemaal niet hetzelfde, want we hebben uh, tegen dapper gevochten tegen de nazi's. zeg maar. Maar ja, het is, uh, het is, het is niet zo verschillend, de Sovjet-Unie van het, uh, het derde Rijk, zeg maar. Het is, uh, het is gewoon een totalitair regime met Veiligheidsdiensten en checkpoints en identiteit en camera's en uh, uh, shut up, slave. Uh, jij gaat dit uh, werken en uh, je geld leven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 Dus ja, ja, ja. Uh, die zijn irrationeel. Die kunnen geen. Net zoals Hitler dacht dat hij een geweldige generaal was. Maar ja, hij heeft natuurlijk gewoon het belachelijke. Twee oorlog tegen Rusland in de winter. En allemaal. De, ook aan het eind allemaal enorme. Een heel grote tank bouwen. Gewoon die zo log en groot is dat je er niet meer mee kan vechten. Ja, maar goed. Die Hitler was ook nog eens zwaar onder de drugs. Hè, dus, uh, ja, maar ja, Bij, bij D-Day was hij gewoon niet, niet eens best positief. Zat ja. <laughs> hij helemaal onder de heroïne? Dat. dat...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 Ja, groot ja, ja, mijn, aanzien, ja, precies. In, in, in, een, in een keer een goede positie hebben gehad, dat ze dan steeds roekelozer worden in een besluitvorming. Ja, uh, uh, wordt ook wel het winners-effect genoemd.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 dat brak uh, ja, 15 jaar uh, daarna. Uh, continu steeds sterker uit. Ja. Maar nu was het dus een Tunesiër. Uh, die uh, ja, dus iets uh, tegen die kerst uh, had. zijn paspoort uh, laten liggen. En dan uh, het. Uh,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 Vroeg ik ze net ook aan het begin van de uitzending van gaat het om een binnen- of een buitengrens? Want ja, in mijn tijd was het nog zo dat de binnengrenzen, ja, dat, dan was je meestal een Schengenland. En dat is gewoon vrij verkeer van personen en goederen. Ja. Hey, dit vind ik trouwens ook nog een mooie quote uh, yeah. In verband met wat waar we het net over hadden, dat is de uitspraak van Herman, Ge Herman Geuring. Die is natuurlijk opgepakt en in de Nuremberg Trials is hij is verhoord. En toen heeft hij gezegd: uh, Naturally, the common people don't want war. Neither in Russia, nor in England, nor in Amerika, nor for that matter in Germany. Ik heb je de Engelse versie, lees ik maar even voor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 Maar nog even terug, ja, we zaten bij die papieren van die terroristen. Wat ik wel grappig vind, is dat dit is een pagina van een NOS is die zegt: ja, waarom neemt die terrorist nou zijn papieren mee? En dan zien ze ermee worstelen. Hè? Want dan zeggen ze: ja, ja, uh, ja, je bent onderweg, on, uh, je bent terrorist onderweg naar een aanslag uh, en je neemt mee je, je identiteitspapieren. En, uh, dat trok bij veel mensen een vraag op: waarom zou een terrorist zijn papieren achterlaten als hij een aanslag pleegt?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 dan denken ze, ja, hij wil een held zijn. En hij wil als, hij wil als uh, jihadist wil die, uh, bekend zijn, zodat zijn familie onderhouden wordt. En uh, dat die uh, de, de, de 72 maagden komen ook altijd naar voren, dat zou... Dat is natuurlijk ook alleen krijg je die maar als bekend is als God weet wie je identiteit bier uh, heeft. Die, God die het nationaal zit te kijken natuurlijk. Dat is, uh, hij komt nu bij de hemelpoort Dus ja. dat ja. Met... Ja, ja, ik zie dat je je paspoort hebt afgelagen. Ja, nu, nu mag je wel ja. naar binnen. Ja... ja.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 Uh, net die dag aangekomen, geloof ik. En in de tussentijd okay. reed hij rond met, een Duits, uh, met Duitse identiteitspapieren. Maar had hij dan ook een vrachtwagenrijbewijs? Want dat is natuurlijk ook als je naar, de naar het plaats Delix ja. op, uh, ja. op reis bent en je hebt wel identiteitspapieren, maar je hebt niet uh, je groot, uh, groot vrachtwagenrijbewijs. Dan zit je alsnog. Ja, was dan door je pol naast hem. Misschien was de vrachtwagen gewoon van die pol. En die heeft hij ja. gewoon. Uh, nou ja, hij heeft die ja. pol doodgestoken. En uh, zelf achter het stuur gaan zitten. Ja, vlak.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 Maar niet uh, uh, om een vrijheid die straks wordt beperkt. Ja, Toky Volk. Straks wil je naar Ibiza en zul je, net als elke moslim. Uh, in je anus onderzocht worden op weet ik veel wat. Wat natuurlijk iets overdreven is. Maar of je, ja. je goudstaaf in je reet hebt. Of je een goudstaaf. Ja, precies.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 dan nog kun je geen drugs tegenhouden. Dus het, is, ja, het is zinloos. Ja. of Zinloos Absoluut. is het ja. en, en ik wil nog even twee zinnen melden aan. Het ging dan om zo'n kerstmarktje. En dat is dan heel sentimenteel. Want ja, blijkbaar is zo'n kersmarktje dan de kern van, ons, van onze culturele identiteit. Maar dat wil nog niet zeggen dat je in alle vrijheid...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 En uh, ja, dan heb je geen vluchtelingenstroom vanuit Libië en Syrië. Dan is Assad ja, daar is nog geen... gewoon aan de, aan de macht en is als Saddam er nog aan de macht en is Kadhafi nog aan de macht. Maar ja, uh, ja. je hebt er je hebt in ieder geval geen gezeikte mee. Ja. Nee, maar dat is klaarblijkelijk geen optie. Want onze bondgenoot weet precies wat hij daar aan het doen is, klaarblijkelijk. En, uh, ja, dus uh, ja, dat, we moeten hier gewoon dat puin maar uh, opruimen. Mission complete. En ditmaal dit, ja, dit zoete koek uh, slikken, zeg maar. En uh, ja, dan maar uh, uh, gefouilleerd worden uh, hè, bij zo'n kerstmarkt. En we hadden ja. dit jaar al een Sinterklaas-intocht, waar mensen gefouilleerd uh, moesten worden. Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Is wel ja maar er zat uh, een heleboel uh, zwarten bij, natuurlijk. Dat is, ook... ja, dat, is, dat, is de, dat is de tijd waarin we leven. Ik bedoel, we hebben echt barbaren over de vloer gehad. We hebben zelfs de Duitsers over de vloer gehad. Die uh, ook niet zes, zouden wachten bij een, bij een toegangspoortje als we die uh, aan de grenzen hadden neergezet. maar uh, De nazi's hebben nooit gefouilleerd bij een toch, hè? Nee, nee, dat is, nee ja, dat is ook wel zo. Maar, Was er een ja, Sinterklaas ja. in, toch, tijdens de nazi? Ja, ja, ja, ja. Die waren al in de jaren dertig. al. ja, ja. Nee, toen die, die, die toen ook uit Spanje? Ja, maar ik <laughs> bedoel, de Sinterklaas traditie is al heel oud. Dus daar uh, ja. is weinig aan veranderd. Ja, ja. ja nee, inclusief dus. de zwartgesminkte uh, mannetjes. Ja. ja, maar ja...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 En dat is, dat, is niet, dat is niet te beschermen met vrijheid van meningsuiting. Dus eigendomsrechten staan bij libertariërs altijd ja. hoger in het vaandel dan vrijheid van meningsuiting. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld, als jij bij de Hell Angels naar binnen loopt... en je gaat roepen dat leernichten zijn, die, uh, weet je wel... Ja, ja dan maar, zijn er ook consequenties, weet je wel. Ja, nee, er zijn... Nou of heel... of, of uh, yeah, je bent wilders en je roept iets over moslims. Ja, dan moet je ook niet klagen dat ze dan boos worden...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 dus uh, je kan, uh, en dat maakt het, veel, uh, maakt het veel makkelijker, hoewel het natuurlijk wel interessant is om daar over de consequenties na te denken, maar ik denk dat principiële argumenten over het algemeen krachtiger zijn. Ja, ja ik bedoel ja. niet zozeer als een argument hoor, maar gewoon meer uh, een soort logica. Ja, ja natuurlijk. Nee, ja. ja. Ieder men, mens kan bedenken me dat als jij, ja. uh, als jij ergens wat gaat roepen ja. dat, uh, ja, oh gaan. ja, ja, ja, shit, want ja, uh, ja. Laat ik... Oh, laat ik het maar niet doen. Dus een hè, groot woord nigger ja. in een zwarte wijk gaat lopen als plank of zo, ja. zoiets, <laughs> ja. Ik heb vrij laat ik mij even, vast, even vaststellen. dus, dus uh, Dat uh, ondanks alle principes en, en uh, eigendomsrechten en uh, toekomstvisie, dat het heeft allemaal dus sowieso niks te maken met common sense om uh, in een uh, volle theater geen uh, brandtroep. Ja. Ja. Want uh, daar kunnen wij als mensheid blijkbaar niet op bouwen. Nee dat, nee. Nee. nee dat gaat niet goed. Ja. Nee, dat gaat niet goed. Overigens wel nog, nog één ding, ik denk dat de principiële argumenten ook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 We moeten nog even naar Silvana toe, maar uh, eerst, eerst gaan we nog even naar een aantal andere berichten doen. En de tijd is uh, uh, kort. Dus uh, wat is het morele argument van, van de Steur? Om uh, even een bruggetje te bouwen. Want hij stuurt de ambtenaren op een uh, zwemsessie. Zwerm? Ja. Oh, sorry, een zwemsessie. Ja, ik was ook een zwemsessie. Een zwermsessie. Een dus Wat is het morele argument van, uh, van de Steur?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 Als ambtenaren eh, bij elkaar zijn, dan kan de puff er nogal heel snel uitgaan. Het eh, verstart, het klontert, het verstroopt. Het werkt als een, een blokteer. En dan wordt er dus een hele programma afgedraaid... Eh, wat een begroting heeft van 8,5 ton. En dan bedoel ik niet van die houten vaten mee, maar eh, duizenden euro's. Eh, om eh, ambtenaren aan het werk te zetten eh, door...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 ze weten precies wat wel en niet werkt. Maar als je ander gedrag wilt, helpt het als je een spiegel wordt volgehouden. Want als mensen al heel lang in zo'n systeem zitten, is het moeilijk om dat uit henzelf te veranderen. Eh, Oké, okay, hebben so mensen een spiegel voorgehouden? Hoeveel heeft ze daarvoor verdiend? Nou, houden is een deel van die 8,5 ton. Maar er is dus een andere okay. coach. Dat is verandercoach coach Wouter de Zwart. Die front zijn wenkbrauwen bij het horen van de termen zwermsessies, sommerschools.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 bemanning, de kantine injagen en ze dan vertellen hoe ze op maandag gaan werken. Dan krijg je een reflex. Dat zullen we nog wel eens zien. Ja, dat is zeer inzichtelijk. Hij heeft wel gelijkheden. Maar dat aan dit soort inzichten kun je dus ontzettend veel verdienen in Nederland. Ja, nou dat ja. geloof ik ook. Er zijn inderdaad een aantal van die... Ze gaan dus ook heel vaak consultants in huur. Als er wat veranderd moet worden, bam, wordt er gelijk consultant ingehuurd.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 moeten proberen onder controle te brengen. Dat uh, lijkt ze nou te gaan doen door het openbaar ministerie. Die gaat gelijk uh, ja, dingen als haatzaaien vervolgen. Dus uh, als je wat slecht zegt over Sylvania, Sylvana Simons, uh, dat noemt hij ook. Als je belediging van Sylvana Simons, dan krijg je gelijk... Uh, keihard wordt dat aangepakt door de overheid. Ja, ja. ja dus als je inderdaad uh, heel creatief een fotocollage gaat maken van... Uh... Ja. We <laughs> vangen uh, hangen aan de boom. Wij noemen geen namen, Johan. <laughs> <laughs> Ja, daar moet je straks ja. mee uitkijken, Johan? Ja. Ja, dat, uh, ja, ja, dat je straks geen uh, democratische processen gaat uh, besturen Johan. Ja. En ik heb gehoord uh, dat er flinke beloning op staat. Dus. Ja. Ik kan niemand ja. vertrouwen. Nee, een, een tip is zo gegeven. Ja, anoniem. Ja, nee, dat... Uh, ja, dat... dat uh, ja, dat, dat sprookje van... Uh,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 God, het is dan helemaal buiten de kaders. Dus, uh, er was toch ook zo'n zo partij die wilde dan, was het nou van geen pijl zo? Die uh, wilde dan zo'n partij dat de, de, de leden direct konden stemmen op allerlei wetsvoorstellen. dan zag je ook die politici helemaal stijgen van ja, maar dat was niet de bedoeling. Was het niet gewoon een P van de A zelf? Nee, nee, dat was van... Nee, dat is, er geen, is cellen, nou, geen pijl. Of geen ja, pijl, ja, daar werd ook zo'n hele arrogante uitspraak kwam erover van... Uh... Ja, ik weet niet, in één keer weten ze wel die uitspraak van Churchill uh, te vinden... ...van, je uh, aan de kiezers vraagt... Uh, ja. doos... ja, vijf minuten praten met uh, kiezers is uh, het beste argument tegen democratie of zo? Ja, ja, ja. ja, maar goed, het is ook wel mooi hè. Kijk, kijk er uh, is zo'n kerstfilmpje op uh, internet geweest...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 Bijna ondenkbaar, maar... Ja, maar hè, laten we ook een optie open houden. Ja. Hè, dan zou het dus ook zo kunnen zijn. En dan ben ik een hele punt kwijt. <laughs> niet te lachen. Ik weet het niet meer. Ik moet even wat drinken. Ja. Dat is het. Het is ook wel laat trouwens. Ah, ja. ja, wat Obama nog liggen. Oh. En Sylvana. Oh, ja. Laten we daar maar naartoe gaan. Ja, oké, okay, Obama, die had ook nog een leuk uh, kerstcadeautje. Die, ging in die krokodil? Of, uh... <laughs> nee, nee, nee, die oh, had een, ja. een, een, een wetje erdreven, yeah, countering ja. countering Foreign Propaganda and Disinformation Act. <laughs> ja, de naam alleen al, dat is helemaal, ja, Atlas Struct is dat uitgebreid ter sprake gekomen van de, die overheid, wat voor namen die voor zitten dat je het gewoon allemaal moet omdraaien. Ja, dat is... uh... In Amerika was er een wet dat je geen propaganda mocht maken in Amerika. De staat mocht geen propaganda maken. Het is natuurlijk altijd een beetje onzin, dat doen ze natuurlijk toch wel. Maar uh, daarom mochten bijvoorbeeld uh, de Voice of America en Radio Free Europe... mochten niet uitzenden in Amerika. Maar die, die wet, dat is de Smith-Mund Act, die is uh, teruggetrokken, die is uh, afgeschaft. En nou mogen ze dat dus wel.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 dat, daar, daar zal het geld wel naartoe gaan, maar het is alleen maar budgetvrij maken tot nu toe, wat ik, wat ik er zo uit leest, Nog niet echt een uh, doel aangegeven. Het staat ook niet bij wie het gaat uitvoeren ofzo. In de version of the bill incorporated in the 2017 National Defense Authorization Act, the US Congress would ask the United States Secretary of State, dus het uh, State Department van uh, Hillary Clinton was zat en Kerry, John Kerry now, to collaborate with the United States Secretary of Defense, dus het Pentagon, and other relevant federal agency to create a global engagement.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 uh, dat was best wel spannend eigenlijk. En uh, ja, dus uh, ja, in, in oorlog uh, lijkt het dan wel alsof, uh, ja, alsof beide partijen toch iets aan propaganda doen. Uh, de Amerikanen hebben natuurlijk dat probleem uh, uh, ook zeer hard meegemaakt. Uh, de tijden van de Vietnamoorlog die ze met name verloren hadden door een uh, waarheidsgetrouwe journalistiek. Eh, het, eh, Amerika eh, Amerika had die oorlog qua body count, nou, dus ze toch redelijk in de pocket. Maar eh, met name dus door eh, de verhalen, eh, ja, de foto's van, van dat meisje van de en zo en uh, ja, en, maar ook executie. van, eh, ook zeg maar het verhaal van de body count, eh, wat je, ja, wat je een andere burger misschien toch niet helemaal toewenst hè? Eh?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 redneck zijn, zo van, yeah, yes, let's do some shooting. Nou, <laughs> nog een beetje zin erin te hebben, zeg maar. En, uh, Ik denk, bij de, de Sovjet-Unie ook zo gegaan is die cyclus trouwens. In het begin was men ook heel enthousiast over, ook in het Westen, over zo'n geplande economie. En het zou wetenschappelijk gronder gaan en dan zou het productieproces al veel beter gaan. En je ja, had zelfs een journalist die kwam terug uit Rusland en die zei, I've seen the future and it works. Zo enthousiast waren, waren ze erover. Hij nee, had natuurlijk gewoon zo'n soort Chavez sprookjes beeld gekregen. Zo'n Potemkin-village heet dat, zo'n voorbeelddorpje. Uh, maar <tossimul> ik denk dat in het begin mensen waren heel enthousiast. Zara weg, nu zijn we onze eigen baas. En we hebben, of we hebben eigenlijk geen baas meer. Communisme zijn allemaal de baas. En als het, uh, ik, ik hoorde ook van iemand die zei: ja, de, bij de inval in Hongarije viel voor hem het morele uh, superieur.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 Uh, spreken over uh, de imperialist, de imperialist, de uh, Verenigde Staten. En ja. dan uh. uh, dacht je zo van, jezus, die uh. uh, woord eigenlijk. Ja, maar dat zat er toen uh, helemaal uh, in. Uh, uh, het, uh, ja, en wat de propaganda. Maar dan krijg je tegenwoordig van die mooie plaatjes, van waar die Amerikanen allemaal hun basis hebben. Dus ik geloof dat ze iets van 800 hebben of zo. Dan denk je van, ja, volgens mij zijn dat wel meer basissen dan basissi of hoe je het ook verder noemt.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 Ja, totdat het kwartje valt of zo. Ja, noem ik van hier een, een bruggetje naar Sylvana. Doe het niet. Ja. Nou, ik denk niet dat mijn haar het kwartje zou vallen, uh, Johan. Hé hey jongens, ik ja, Henk ga naar bed, zo... ik moet, uh, morgen weer heel vroeg op. En dan okay. uh, gaan jullie het maar even over Sylvana ja. hebben. Ja, heerlijk. Ja, okay. Welterusten. Ja, ja, Henk heeft een welterusten. Ja. Henk heeft een onderbuik vol namelijk. Ja. Hè? Dus uh, die moet even leeg uh, laten lopen. Ja, oh, <laughs>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 ...denkt dat ze met dezelfde... ...dobbelsteen kan gooien als een Geert Wilders. En ze krijgt wat dat betreft... ...ook nog best wel heel veel centijd... ...en dat soort dingen. En aandacht, ik bedoel... ...ik zat toevallig in de trein die dag... ...en uh, de volkskrant die had volgens mij... ...de helft van uh, alle pagina's aan haar uh, gewijd. Ja, en... ...nou ja, kijk... ...en gelukkig dat uh, Petrus kan slapen... ...want dan kan ik het er nog over mijn jaar hebben... ...dat ik nog steeds niet... ...uit vrije wil gepijpt ben... Dat, uh, oh jezus, jongen, wat een trouw. Ja, ja. Ik is ook... Maar je bent wel gedwongen gepaard? Uh... Ja, dat wel. Maar dat, oh ja, oké. Ja, dat okay, dat yeah. voelt toch niet hetzelfde, denk ik. Oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat uh, vrij... Dorstelvaarna, of... Uh... Uh, dat, dat hou ik even in het midden. Oké, Dat, uh, okay, okay. dat uh, <laughs> ja, nee, nee, als dat uitkomt, uh, wie en wat en hoe, dan, uh, nee... Victor. Ja. Hé, nee, dan uh, God. Om... we hebben goed Ja, weet je, dan wordt het politieke landschap nog onrustiger. Dus, uh, okay. maar, uh, nou ja, dus, en wat heeft ze nou verder te bieden? Weet je wel, zo'n meme van, uh, god, hoe heet die? Uh, Trump. Wat ze dan uh, half uh, verkeerd heeft gelezen, of weet ik of wat. Weet je wel, gewoon een beetje dat. Ze heeft geen goed doet Tim het plan. En nu gaat ze dan op artikel 1 zitten, dan denk ik zo van, okay. ja, als je daar op moet gaan zitten, die eerste artikel... Dat lijkt wel, die, die naam alleen al, het is echt zo'n naam van een afsplitsing van een gereformeerde partij ja, of zo. Ja, en dat, dat ook nog eens, maar het is ook... <laughs> uh, die, die gereformeerde had toch ook allemaal van die artikel huppelde bewegingen? Volgens mij nummer één, artikel 31. Artikel 31, dat ja. was hem, ja. En, uh, en je hebt... Maar ik weet niet of daar, daarvoor nog andere artikelen waren. Ja, nou, je hebt natuurlijk. Gewoon... So weet je, dat is met Rocky of Rambo, dat is nummer 31. <laughs> nou, je hebt Europees natuurlijk, maar wel de artikel 50. En dat ging, ook, ja, ja. En dat ging dan ook over uh, dezelfde artikel als waar de Brexit uh, mee te maken heeft. Uh, uh, dat uh, had ik toevallig dan weer geleerd ten tijde van de Brexit. Maar goed, dit gaat dan over artikel 1 van. Uh,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 Inwezen is het hele leven leiden. Maar dat heeft ook weer te maken met waar je jezelf aan hecht. Je moet niet te veel willen. Dan word je ook niet zo teleurgesteld. En dan kom ik weer terug op de pijpen. Dat heeft ook mee te maken. Maar kort gezegd denk ik dat. Zelfs een zetel halen denk je? Die Sylvana SS. Ik ga er niet over. Ik bedoel dat is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 Wou slechts van het gezeik af zijn. Dus ja, dat is toch even gezegd bij deze. Ja, nee, we hebben gelijk, ja. En laat ik ook maar even hard op zeggen: kijk, iedereen mag mij pijpen, maar ik denk dat Sylvana Simons ook gewoon niet goed geneukt wordt. Oh ja. Daar ga ik sowieso niet over, ik was er niet bij.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 Aan de anderen dat zelf laten. Ik heb er natuurlijk mijn eigen beeld bij. Um, het, als je zo schreeuwerig bent over onrecht en weet ik veel wat. En dat had ik ook al bij dat, dat, dat wicht wat geen dode herdenking wou vieren. Dus de... Ik ben alweer vergeten wie dat was. Maar... Ja, ik ben haar naam ook alweer kwijt. Maar uh, ze, ze kwam later ook nog weer terug in het uh, Zwarte gebeuren hoor.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 Uh, koning der Nederlanden, prinses van Oranje Nassau, groothertogin van Luxemburg. Uh, mo moet je alles weten, want dat is 1 A4'tje hoor. Nee! Oké, okay, nou dan scroll ik even verder. Scroll ik even verder naar beneden. Uh, oh ja, Hier begint het verhaal. Uh, alle die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,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 Gebypast. Ik uh, was vanavond nog uh, bij een, een Marokkaanse om haar uh, uh, afstandsbediening te maken. En daar kwam een, uh, een, uh, nog een Nederlands op bezoek en zo. En het was gewoon een feest van integratie. Ik moet ik me weer voorstellen. Bedoel, feest van integratie, de couscous kwam op tafel en de, de mayo en de ketchup kwamen erbij ofzo. Nee, weet je, het was verder ook geen uitbundige vleeselijke orgie. Maar um, <laughs> uh, hoe moet ik het zeggen? Het is ook wel raar dat, dat, dat als ik zoiets noem, dat het ook gewoon bijna klinkt.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 het, het OM, die luistert ook mee natuurlijk, hè? want die houden sociale media meer in de gaten. Dus ja. Zullen we het OM nog een, een, een, een, en de AIVD nog een hartelijk uh, fijn, vrij en vrolijk Absolut. en, en uh, libertarisch 2017 toewensen? Ik heb ze ook uh, genoeg uh, stof gegeven, want ik weet precies wat ik heb gezegd. Ja. Uh... Uh, dan, um...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 om meer, ja, als een zwerm vogels over haar heen te trekken, zeg maar. Precies, ja. Dit vind ik wel een mooie afsluiting. Dus, nou goed, dames en heren, volgend jaar zijn we er weer. Ja. leuk. Hou het kalm. doen het ookie.